1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Over een uur wordt duidelijk of de FNV het principeakkoord over de pensioenen steunt of niet. Dan is er een persconferentie waarin voorzitter Busker de uitslag bekend maakt van de peiling onder de achterban en de stemming in het ledenparlement. Ruim 1 miljoen vakmondsleden hadden tot 12 uur de tijd om via internet te stemmen. Het ledenparlement, met ruim 100 leden, zegt definitief ja of nee. De oppositie in Hongkong ziet niets in het voorstel... in uitstel van de uitleveringswet... die het mogelijk maakt om mensen uit te leveren aan China. Dat uitstel van behandeling door het parlement... werd vanochtend aangekondigd door de regering... die zegt dat er eerst beter geluisterd moet worden... naar op- en aanmerkingen bij de wet. Maar de oppositie wil dat de wet van tafel gaat... dat regeringsleider Carrie Lam aftreedt... en dat alle opgepakte demonstranten worden vrijgelaten. Afgelopen week werden in Hongkong tientallen mensen opgepakt... bij demonstraties tegen de wet... De politie heeft vannacht na een lange achtervolging over de snelweg een inbreker gepakt. In Amersfoort was hij betrapt bij een inbraak en hij ging er vandoor. Via de A1, A27 en A2 reed hij naar Amsterdam met een aantal politieauto's achter zich aan. In Amsterdam reed hij tegen een paal en werd hij aangehouden. Peru verscherpt de toegangseisen voor Venezolaanse vluchtelingen. Sinds middernacht kunnen ze niet meer met alleen een identiteitskaart het land in. Ze hebben voortaan ook een geldig paspoort en een visum nodig. Duizenden migranten gingen de afgelopen dagen nog snel naar de Peruaanse grens... in de hoop dat ze nog onder de oude regels zouden worden toegelaten. Dan het weer nog. Van het zuiden uit wordt het zo goed als droog. En op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen zon en stapelwolken. Met een kleine kans op een bui. En het wordt opnieuw maximaal 22 graden. Maandag is het droog. En dan wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In cirkels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 De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief, dankjewel. Namens de buren en sieren. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. We zijn weer terug. Welkom bij het achtste uur van deze bijzondere uitzending van ZFM. Live vanuit het Amsterdam Beach Hotel. Tijdens het festival 24 uur Zandvoort. Mijn naam is Irene de Jager en naast mij zit Gerry Rutte. Gerrie, wat goed. Gezellig. Eh? Middag. Wij zitten uitzonderlijk uh, nu hier bij het Amsterdam Beach Hotel. Normaal zenden we uit vanuit Hotel Hoogland. Maar dit is een aparte deze, uitzending. Deze dag van 11 in het uh, Amsterdam 2. Beach Hotel. Ja. Om twee uur uh, wordt er straks uh, een officiële opening gedaan voor het feest hier op het Badhuisplein. Uh, wilt u meedoen aan een van de uitzendingen van vandaag... dan kunt u naar het Amsterdam Beach Hotel komen en aanschuiven als eenmalige sidekick van CFM. Dat wordt dan wel een leuk dingetje. Goed, uh, wij houden u uiteraard de hele dag op de hoogte van wat er te beleven is in Zandvoort. De komende twee uur kunt u meegaan doen aan de volgende activiteiten. Van twee tot vier kunt u bij Tea, Chocolate and More... Uh, de dromen van Zandvoort gaan proeven, dat is in de kerkstraat nummer 8. En om twee uur is ook, uh, komt ook uh, uh, afvalkunst maken in het Zandvoorts Museum. Ja, ik ben even aan het kijken. Jij bent ben aan, het aan het kijken. Eventjes, Goed, om twee uur. Uh, kun oh, ik zie je, het al, ja. De hele dag ja. trouwens uh, kun je bij ja. uh, Meijer aan Zee trouwen voor één dag. Ja. Dus uh, ga, ga met je vriendje of je vriendinnetje ja, leuk. of met je beste vriend of je beste vriendin, whatever, ga naar mij gaan Zee, ga ja. lekker wat drinken daar ja. en laat je voor één dag in de echt verbinden. Zo is dat. En om twee uur kunt u ook een, een, een cocktail cocktailshake leren bij de Bols uh, Popbar, dat is op het festivalterrein hier op het Padhuisplein. En natuurlijk gaat om twee uur gaat het podium open hè? en dan beginnen dus de diverse bands en artiesten op te treden hier live, ook op het Badhuisplein. Ja. En om drie uur is er een speciale, um, kun, je, kun je eigen speciale geïmporteerde wijnen proeven bij Ayuma Beach op de boulevard ja. Barnaar. Leuk. Maar goed, we beginnen nu met Ellen Verheij. Goedemorgen? Goede, ja, nee, in de middag? Goede, ja, in de middag. Ja, het, het blijft een dingetje. Wij zijn van Goedemorgen Zandvoort. Ja. We zijn zo gewend om Goedemorgen te zeggen. Wij zijn zo geprogrammeerd dat we ja, daar even ja. een beetje moeite mee hebben. Maar dat maakt niks uit. Wat fijn dat je er bent. Nou, wat? Je uh, je, je, er zijn. Ja, nee, natuurlijk moet je er zijn. Ja, zeker. Je gaat zo meteen het festival uh, openen. Ja. Was het een heel gedoe om dit uh, voor elkaar te krijgen of viel het mee? Nou, de collega's van Zandvoort Marketing en de gemeente hebben hier... Uh, zeker hard aan gewerkt. Samen natuurlijk met, met alle ondernemers om echt een heel mooi programma op touw te zetten. Ja. En wat ik er zo mooi aan vind, is dat, nou ja, dat we in die 24 uur de volzijdigheid van Zandvoort kunnen laten zien. En er is zo ontzettend veel te doen. En zoveel leuks te beleven. Dat, uh, ja, dat ik dat uh, waanzinnig mooi vind eigenlijk. Dat alles samenkomt in de in 24 uur. In 24 ja. uur. Nou, we hadden dus vanochtend al twee mensen uh, die hun eind... Of tenminste, de die, die hebben een project gedaan waarbij ze dus nu exposeren in het Zandvoortsmuseum. En ja, ik vroeg aan hun ook al van, wat, he, heeft het veranderd, je idee van Zandvoort? Nou, ze hadden geen idee. Ze dachten inderdaad dat het een grijs patatdorp ja. was. Ja. Maar die mening hebben ze nu hersteld en uh, ze zijn nu toch ook wel overtuigd. Ze zijn om. Ze zijn, ze zijn om. om. Dat wat een fantastisch dat dorp dit dus is. Oude collega komt binnen dag, ja. Tom Hendricks. Wat fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Maar goed, Ellen, zometeen de officiële opening en ja. uh, dan uh, gaat het los. Ja. Kun je er nog meer over vertellen? Ja, dit, eh, nou, we hebben een aantal jaar geleden onze toeristische visie vastgesteld voor Zandvoort. En het doel daarvan is eigenlijk, hè, toerisme is ook een van de belangrijkste levensaders van Zandvoort. Om ja. Ja, Zandvoort naar dat next level te laten zien. En Zandvoort ja. ook in al haar veelzijdigheid laten zien eh, ja, aan onze omgeving. Want er komen uiteindelijk per jaar 5 miljoen mensen naar Zandvoort. En Zandvoort is natuurlijk, ja, daar hoef ik jullie niet van te overtuigen. Maar Zandvoort is echt uniek. Ik gelet op onze ligging met de mooie duinen, het strand, het, het bruisenscentrum, het circuit... en al die dingen samen maakt natuurlijk dat Zandvoort echt een geweldige plek is. En we doen heel erg ons best om dat ook nou ja, aan meer mensen te laten zien... en te overtuigen dat het hier echt... Uh, heel leuk is om te zijn en goed toeven is. En deze evenementen dragen daaraan bij. Dit is een van onze nieuwe pop-up evenementen, zoals we dat noemen. En de criteria die daar ook bij zijn, is dat het, hè, dat het een hoge kwaliteit moet hebben. Dat het op meerdere plekken in Zandvoort is. En dat het echt ook ja, een nieuw publiek aanspreekt. En ik denk dat dat nou, met deze ingrediënten in dit weekend zeker gaat lukken. Nou, ja, hartstikke goed. Dat ziet er goed. zeker heel goed uit. Wordt daar dan ook ja. contact opgenomen met bijvoorbeeld de VVV van Amsterdam? Hè? Want daar proberen we een klein beetje mee samen te werken. Ja, dat ja, dat, dat daar zeker. mensen geïnformeerd worden. Ja. Dat ze dat kunnen doen. Ja, want Lana Lemmens is, is onze directeur natuurlijk van Zandvoort Marketing. En Amsterdam, ik moet nu zeggen Amsterdam en Partners. Want zij hebben de naam inmiddels weer veranderd van Amsterdam Marketing naar Amsterdam en Partners. Maar dat is, ja, daar is een hele, ligt een hele goede relatie... als ook met Haarlem Marketing. Dus we trekken daar samen mee op. En dit idee komt ook eigenlijk uit Amsterdam. Want in Amsterdam hebben ze al wel eens... Uh, in bepaalde buurten in het verleden en, een evenement opgezet, 24 uur in een bepaalde wijk. Ook om iedereen beter ja, kennis te laten maken met, met die bepaalde wijk. ik dacht, van, nou eigenlijk is dat ook wel heel mooi voor Zandvoort om ja, ons te introduceren en ons op de kaart te zetten. En ons ja, in al onze veelzijdigheid te laten zien. Ja, zelfs aan de Zandvoorters, hè? Ja. Want, uh... ja. We zijn nog steeds Zandvoort. Ja. ja, zeker. Iedereen kan meedoen. Jong ja. en oud, hè? Want er is van alles te beleven. We hebben net contact gehad met onze vliegende reporter Julia, dat er in het Zandvoort Museum nu kunst gemaakt kan worden van afval. Dus om maar een voorbeeld ja, te noemen, hoe zeker. bijzonder is dat om dat ja. te doen? Ja, en, en van kaasworkshops tot surfen, tot fietsen op het circuit. Nou, alles, De duinen in, ja. in alle vroegte. De, ja. is, uh, ja, ja. Alle voor elementen voor zijn dat meegenomen. Is meegenomen. Ja. Ja, ja, zeker. Dat is, uh, nou, vind ik hartstikke mooi om, uh, om te zien. En, uh, ik ben ook heel blij dat heel veel ondernemers dit evenement omarmd hebben. Want ja, als er niet een programma staat zeggen maar, dat er kun je geen ook commitment bieden, is, dan ja. hebben we ook weinig te bieden. Ja. Maar uh, ja, ik vind het heel mooi om te zien dat, uh, ja, dat zoveel ondernemers in Zandvoort ook deze kans hebben gegeven. En ontzettend leuk programma aanbieden. Ja, het hele weekend is natuurlijk al een feest. Want gisteravond is natuurlijk de, de uh, Hilbers uh, vismaaltijd ja. geweest op het gasthuisplein. Ja, ja, ja. Ik zie nu een foto voorbij komen van uh, de burgemeester Nick Meijer. die uh, samen met uh, Klaas Koper het hoogste lied zingt. Oh, dat dus, uh, uh, is ja, een ja, hele ja. Maar dan het moet om. het een gezellige avond zijn. Nou, dan is geweest. een hele gezellige avond geweest. Ja, er, is, er is zoveel te beleven hier in dit dorp, ja. en eigenlijk altijd zomer. En winter. Er is altijd, ja. er is altijd ja, wat ja, te doen hier. Zeker. En wat, wat mensen nog wel eens... Eh, ook als je rust zoekt, is daar ruimte voor in Zandvoort. We ja. hebben bijvoorbeeld het strandreservaat Noordvoort nog niet zo lang geleden ja. geopend. Ja. Oh, ja. Wat echt een plek is eh, eh, ja, waar bijvoorbeeld zeehonden eh, vaak aan wal komen en uh, waar echt meer op de natuur gefocust is. En ook dat is Zandvoort. Ja. En daar zijn mensen ook wel als ik spreek verbaasd ja. over dat we ook nou ja, die prachtige natuur om ons heen ja, hebben. Ja, want de duinen toch ook, hè? Ja. Dus de, de waterleidingduinen, daar kun je toch ook is ook stil, zeker. zeg maar, eigenlijk. Ja. Ja. ja, maar de drukte en de reuring en zeker dit is, weekend op het Badhuis is klein, is natuurlijk fantastisch ook. Ja. Ja. ja, en als je niet van die drukte en die reuring houdt, dan zijn er inderdaad genoeg ja, escape genoeg mogelijkheden om Zandvoort het heen. Ja, ja ik, ik zeg altijd hoe rijk ben je. Dat je hier mag ja, wonen zeker. en dat je hier mag komen. Dat je dus met één stap, je stapt de trein uit en je hebt de zee voor je ja, neus. Ja. En het dorp ja. achter je en een paar ja. stappen verder heb je de waterleidingduinen. Ja. Het, is, het is super. Ja, het is nee, hier alles. Ja. Nou wij, wij hoeven niet meer overtuigd te worden, nee, denk en ik. En uh, van de week is de boulevard is, uh, uh, geopend, hè, ja. op, zeg maar. Hè, de, ja. de, de, de vernieuwde boulevard. Ja. Gisteren was ik ja. inderdaad ja. om de... Ja, om de tijdelijke maatregelen ja. um, te openen. Want we gaan natuurlijk um, over een tijd uh, echt de grondig renoveren met nieuwe bestrating en ja. nou, een nieuw straatmeubilair zoals dat dan uh, heet. Ja. Maar eigenlijk wilden we nou, een aantal jaren geleden al zeggen van nou die, die boulevard ook. Wat kunnen we nou doen om het tijdelijk al wat aangenamer daar um, mm -hmm. te maken? Daar zijn we een jaar of drie geleden mee begonnen. En een nou, als aansprekend voorbeeld uh, is denk ik wel de palmbomen die we eerder ja. hadden. Ja. Nou, dan hebben we ook gekeken naar drie jaar van hoe hoe, hoe hoe is dat nou gevallen, die maatregelen die we toen hebben genomen? En, en kan er ook nog iets beter of anders? En, en nou, de palmbomen waren niet eh, onverdeeld succes, om het zo maar <laughs> te zeggen. Maar er was wel behoefte aan, aan meer groen. We hebben nu eh, mooie houten bakken met andere beplanting. Die echt ook hier van nature voorkomt. Maar, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik loop er elke dag langs, wanneer ik naar het strand loop. En ik... ik... Ik moet toch eerlijk zeggen dat die, die planten nog niet helemaal tot ontspanning gekomen zijn. Dat zou duindoorn zijn. Ja, ja, dus dat, dat moet toch uh, inderdaad. En Het is ook echt een test hè, van wat werkt wel. Nou en, en, maar we, nou ja, dat is één van de maatregelen. Een tweede zijn ja, de, die hangouts op uh, het kleine Ja, Die hangmatten. Waar dus al het, de helft uh, van vernietigd is door uh, ja. mensen die daar volgens mij of met een schaar of met een. Die aan nou, beschadigd een hebben. Er is een aantal... Ja. Uh, na, na, yeah, uh, ik heb er eigenlijk geen goed woord voor over. Nee, voor ok, mensen die dat, uh, die dat doen. Ja. Ja. Maar uh, aan het positieve is, is wel dat er ook... Ik krijg wel heel veel lovende reacties. Ja. Op ja. Het is en, geweldig. Het, het ziet er prachtig uit. En het zijn ook ja. dingen die, ja, die, die je kunt verplaatsen. En die je dus ook bijvoorbeeld met een evenement ergens anders neer zou kunnen zetten. En ik vind soms wel... Ongelooflijk eigenlijk dat, dat in Amsterdam-Opstorf staan ze bij al jaren zonder enige beschadiging. En hier meent iemand dan een mes erin te moeten zetten. Nou, dat vind ik echt, nou, daar heb ik geen goed woord voor over. Maar we hebben ook de kiosken teruggeplaatst, maar wel een andere vorm. Deze zijn van hout. Net ook even iets, iets ruimer en lichter. Dus dat is weer een aandacht. En tot slot natuurlijk de, de, ja, de prachtige sculpturen van Marlene ja, Scherps. Ja, die uh, in de duinrepen ja, ja, ja, dan, uh, zijn geplaatst. En nou ja, ik, vind het, ja, ik vind dat ook ja, echt een aandacht. Ja, het ziet er prachtig ja, uit. uit. Ja, hoor, ik ben een ja, enorm zeggen. voorstander eigenlijk van kunst ook in de openbare ja, ruimte. Zodat ja. nou, iedereen daarvan kan genieten. Kan genieten en wat ik heel mooi vind met het werk van Marlene is dat het wel echt een lokale kunstenares is. Maar haar werk heeft wel echt internationale allure. En dat... Ja. Nou, ik vind het prachtig staan ook in de... Klopt. In de Zeker. Leuk hoor. Ja. We zijn, zijn er blij mee. En uh, ik, ik heb wel uh, gezegd, want er was op Facebook natuurlijk een discussie over die hangmatten en over de vernietiging ja. van die hangmatten. En ik zei van ja, weet je, zet daar gewoon... Het is een heel open plein. Zet er één camera neer dat alles overziet. En spreek de personen aan die dit soort dingen doen. Ja. Want ik nee, denk nee, dat als okay. de kamer camera's hangen, dat mensen dan nog wel twee keer nadenken... voordat ja. ze daar rare grapjes ja, gaan en uithangen. Om, om even plat te zeggen... Ja, je moet de hufters aanpakken, zeg maar. Ja. Niet de, de mensen Absoluut. die ervan ja. genieten... Ja. beperken. Dat het vind het ik ook. Ja. Nee, ja. maar het, het, het, zijn, het zijn meer dingen... want ja. ik vind het onbegrijpelijk dat er mensen zijn... die hun hond... Uh, ik heb ook een hond. Maar mensen die dan daar hun hond... in dat helmglas laten... poepen en spelen. Ja, dat dan denk dat, ik, dat gebeurt gebruik, je ja. gebruik je verstand. Gebruik je verstand. En ben je dan ook iemand die uh, in de Die dat aanspreekt? zegt? Ja, absoluut. Ja, ja dat vinden Eigenlijk ze niet ook. altijd leuk. Nee. Ik heb nee, al een keer ook iemand aangesproken die uh, zeg maar op het strand zijn hoopje liet vallen en daar een beetje zand ja. overheen oh, gooide. Ja. Ja, want en dan ik zei dan weg. Ik zeg het is weg. Maar het eerste, de beste kind wat hier zich neervlijt en in het zand gaat spelen. Want dat doen kinderen namelijk. Die komen op de op het strand, gaan zitten en gaan spelen. Die gaat dan straks in die hoop. Nou ja, fijn. Ik zal niet zeggen hoe die discussie verder is gegaan. Maar ik blijf het toch zeggen. Maar ik moet het ook met elkaar doen, dat soort discussie. Je mag elkaar elkaar aanspreken Vind ik ook absoluut. Nou goed, ik zeg succes straks. Blijf blijft er ook. Ja, leuk ja. Ja, ik uh, hoop dat er, uh, jullie ook, uh, ook een aantal leuke sidekicks uh, krijgen om jullie te vergezellen. Nou ja, dat, ik dat hoop ik, Nou ja. misschien Tom. Dat ja, ook misschien jullie, dat, uh, Ik kan ja, ook nog ja, even ja. aanschuiten. Ik ben heel erg leuk dat ook jullie hebben meegedaan aan dit evenement. En in alle vroegte hier al. Uh, nou, wij ja, waren niet gewaar, zo vroeg We waren niet zo vroeg gelukkig. Nee, collega's al hebben al dit de gedaan. Ja, levens, ja, ja, ja, dus, de dus, en wel heel wel. veel dank uh, nog eens voor de uitnodiging. Ja, ja, Ik kom altijd graag. Ja, zeker. Weet Succes. Succes en tot een volgende keer. Wij gaan nog even naar muziek luisteren. En dan tot zo.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 the Let me Nee. Oh, we zijn, er, we zijn online. Ja. Nou, welkom terug. Uh, we hebben net even wat extra muziek gedraaid... omdat we op onze volgende gast aan het wachten waren. Zij is ondertussen bij ons aangestroven. Oh, ja. Leontien Strijbers. Ja, Leontien is van de Zandstrijber. Strijber. De Strijber, sorry. Ex excuse. Geef niks, het is maar een naam. Ja, nou, it's all in a name, hè? Wat heb je toch allemaal weer mooie dingen meegenomen? mooie dingen meegenomen. Ja. Allemaal kleur... Leuk. Ja, mensen zijn gek op kleur daar, hè? Goed. Is dat allemaal voor de, waar, waarvoor je nu hier bent, hè? Allemaal voor, de voor het Benefietfeest. Benefiet Benefiet Aanstaande woensdag 19 juni van ja. 11 tot 3. Ja. Iedereen mag komen. Alsjeblieft, nou nee, niet iedereen, niet het hele dorp. Heel maar veel. Heel veel. Het was heel heel veel. graag wel aanmelden, want dan weten we hoeveel gebakjes we kunnen bestellen. Oké. Okay. Ja hier in de Zandstroom? Ja, en hier, het is bij uh, de Zandstroom, dat is de locatie. En het doel van het feest is misschien ook handig om te vertellen. Ja, ja. Het is een benefietfeest en ik hoor mijn microfoon helemaal niet. Gaat dat goed of niet? Dat gaat, gaat helemaal klinkt goed. Klinkt die anders het dan anders. Maakt niet uit. Nee, ik hoor jou luid en duidelijk. Oké, okay, heel goed. En het doel voor het feest is, we sparen met alle Zandstromers voor een theatertje. Wat Daarom leuk. is het dit keer een benefietfeest. Een theatertje, annex, bioscoopruimte, concertruimte. Beneden. Beneden. beneden. Ja, het is prachtig verbouwd, is maar we hebben nu nog één oh. ruimte over. En daar willen we een beetje Parijssfeer met heel veel rood en heel veel goud. Oh. Nou, dat kost het centjes. En uh, daarom gaan we een beetje met de pet rond. <laughs> we verkopen dat... kunst. Oh, ja. kunst. Wat is ja. kunst? Kunst is gemaakt door de Improvisatiekunst. Ja. En we okay. hebben een kunstveiling van onze gemaakte schilderijen. Ik heb hier van iets bij. Mona, het gaat allemaal over harten. De taal van het hart. Ja, deze heeft een hele lieve meneer gemaakt. Ze zijn allemaal lief trouwens, al die zandstromers. Ja, ze zijn, ze, mooi. Ze zijn zeker. Ja, en we hebben, we hebben een prachtig programma op het feest. We hebben onder andere een elfjarige boy soprano in huis. Nou, dat is een soort engel. Uh, tenminste, zo noem ik hem. En hij zingt op elfjarige leeftijd zingt die aria's van Bach en Puccini. Dus heel bijzonder. Ook ja. dat hij wil komen. Mm -hmm. Belangeloos. Zo'n mannetje heeft dat hartstikke druk. Want die komt op tv. Maar zijn vader neemt hem mee naar de club. Helemaal gezellig. Leuk. Ja, leuk. helemaal ja. leuk. Hey, wat, wat een succes is het geworden. Hè? Die ja, het is, toevallig heb ik gisteren met een collega even teruggeblikt. Zo van jeetje, kijk nou eens om je heen. Weet wel. Tijd, we zijn in januari 2012 gestart bij kindercentrum Ducky Duck. Ja. Vanaf oktober 2013 in dit pand. En ja, we groeien en groeien. Ja, en groeien. en ja, ja, ja, ja, we zijn steeds maar weer bezig met visie, met nieuwe dingen bedenken. En we ja. gaan steeds meer richting culturele activiteiten. Dat doen we eigenlijk natuurlijk al hè, met heel veel muziek en dans. Maar ja, dat wordt natuurlijk nog meer en meer als we ja. straks ons eigen theatertje hebben. Ja. En, um, wat een leuk ja, idee een ja, ja. ja, ik bedacht ja. dat een keertje s'nachts. Want het is een ruimte waar geen daglicht komt. Zo oh. dacht ik, ja, wat moet je nou met een ruimte waar geen daglicht komt? dacht ik, nou, bioscoop. theatertje, Théaars. bioscoop. Ja. Ja, ja en ook bizar. een beetje dat mensen zich dan in Parijs wanen, Weet je wel, hoe noem je dat? Bij nee, de moel Rouge. <laughs> dat is gevoel ja. dat ik ja, heb het stuurt. al helemaal in mijn hoofd. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Hey, het is, het, het is een, uh, een, een zandvoortsfeestje, Maar niet alleen ja. Zandvoorts. Hè? Want er zijn ook mensen van buiten Zandvoort die komen. Ja, absoluut. Maar de, de clubleden is wel meer dan 80% inmiddels Zandvoort. Ja. In het begin was dat wel anders. Ja, Ik heb nog steeds mensen uit de regio. Daar heeft het ook een beetje te maken met de reputatie. Gebrek, weet ik niet. Er zitten daar ook leuke plekken. Maar ja, sommige mensen kiezen speciaal voor Zandstroom, voor, voor Zandvoort, voor, voor, ja. Zandvoort, ja, ik voor de Zee. Voor... Ik, ik, ik zie uh, regelmatig dan uh, foto's voorbij komen. Ja, ja. En ja. dan zie ik ja. allerlei bekende Zandvoorters ja, ja. Ja, zitten er, die er steeds daar meer. Ja. Uh, ja. allemaal als vrijwilliger ja. bij jullie zijn gekomen om te helpen. dat Het loopt allemaal door elkaar heen bij ons. Het loopt door ja. elkaar heen. Ja. En, uh, heb, je, heb je veel geld nodig eigenlijk? Nou, het is wel aardig kostbaar. Ja, we zijn nu ook bezig met een professionele film. Nou, die financiën hebben we rond. En nu... En de verhaallijn van die film is het ontstaan van het ja. theatertje. Die creatie. Ja. Ja. Ja, en dan moet natuurlijk het een en ander verbouwd. En er moeten lampen komen. En er moet een podiumpje komen. En er ja. moet een extra deur komen voor de artiesten. We willen het echt heel serieus aanpakken. Dus ja, iedere euro is welkom. Ja, natuurlijk. En, ja, uh, ja. en ik vind het ook weer een hele mooie... Ik hou heel erg van open huizen. Dat doen we sowieso iedere maand. Iedere derde dinsdag ja, van de maand. Succes, en dit is ook weer een soort open huis. Van mensen, ja. kom binnen. Kom voelen ja. en kijk hoe leuk het is. Ja. Het is een rotziekte. Maar we kunnen nog steeds van iedere dag een feestje maken. Ja. Als je de goede mensen om je heen hebt. Met de goede energie. Het is heel dingen bijzonder, bij ik, ik, ik heb zelf beneden gewerkt ja, bij uh, balans. Heb je de nieuwe, de nieuwe verbouwing al nee, gezien? Nee, nee oh, maar kijken. ik een Ik weet niet wat je ziet. Ja. En wat, ik, wat, wat mij opviel was uh, toch de, de schroom hè, van ja. heel veel mensen die dachten, ja, dag, daar ja. ga ik helemaal ja. niet naartoe. Nee. Ja. En de omslag eigenlijk, ja. Nou ja, eigenlijk gewoon van iedereen... die ja. dan uiteindelijk dan ja. toch die drempel ja. open is ja. gegaan... voor ja. een kopje koffie ja. drinken met ja. jullie. En die dan denken, wow, ja. wat ja. is het warm ja. hier. Wat ja. is het, wat is ja. het fijn. Ik, ja. Wat ik altijd zo fijn vind als ik dan kom bij jou langs. Ja, weet je, ja. je wordt meteen ook opgenomen ja, he, in ja, die in de familie. Het is een, familie, is een beetje geïmproviseerde familie. En ja. dat mooi gezegd dan ook, iedereen. Want dat is, dat is, mensen zijn echt letterlijk verbaasd. Weet ja. je al? Echt zo ja. van waar? Ik had nooit geweten dat het zo leuk, zo vrolijk, zo ja. Ja. kleurrijk En dat gevoel. Ja. Ik zeg ook altijd: we hebben geen regels bij de club. Hè. Alles mag, niets moet. Dan komt dan een van die clubleden komt dan met een zelfgezaagd hart aanzetten. En dat staat daar dan op. Hè? Bij Zandvoort of bij Zandstroom mag alles en hoeft niks. En ik zeg altijd wel, we hebben een paar spelregeltjes. En dat is voorstellen en de mensen opnemen. Wat jij dan ja, ja, ervaren ja, ja, hebt, Gerry. Ja, dat ja, ja, ja, vinden we heel belangrijk. Ja, Want mensen komen ja, toch altijd een beetje ver. Mag ik wel storen? Ik kan altijd storen bij ons. Ja, we ja. vinden het eigenlijk heel erg leuk. Als ja. er mensen, of eigenlijk, dat mag we wel weglaten. Dat hoort, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Als er van mensen gaan mensen buiten. spontaan binnenkomen. binnenkomen. Ja, ja, ja. En dan ja. zeggen we, oh leuk, daar komt Leo. En of daar komt Lisbeth. En onze buurman Leo die kwam van de week met een hele grote vis binnen. Weet je wel, hilariteit. Ja, Dat heb je weer een dynamiek. Je ja. hebt ook weer zo. Absoluut, absoluut. En wat nog even over uh, de, de praktische dingen van de Zandstroom. Uh, jullie gaan om tien uur open ochtends. Ja. ja, clubleden zijn er. We Club noemen leiden. onze mensen clubleden. Clubleden of deelnemers. En die zijn er zeg maar tussen tien en, uh, en vier. Ah. Ja. ja, en dan wordt er gezamenlijk ook iets aan de maaltijd gedaan. Ja, we doen ja. zelf boodschappen. We koken ja. zelf. Er ja. zijn altijd mensen die vinden het heerlijk om mee boodschappen te doen. Dus we zijn al bekend bij Dirk van der Broek. En uh, nou ja, weet ik wat er allemaal. Ik mag geen reclame maken. We nee, hebben alle ja, ja. supermarkten in Zandvoort. Albertheim, ja. ja Dat is met een karretje. En dan wordt er soep gemaakt en salades. En hey, van de week die... hadden we een vis voor de deur van de Gebroeders Berg. Ja. Oh, reclame. Zijn Fantastisch. Leuk, ja, ja. Ja, ja. Die zijn trouwens jarig vandaag. Oh, gefeliciteerd. gefeliciteerd. Gefeliciteerd. jullie. wij ja, ja, zo... een liedje voor zingen. Wat een toppers. Zij, zij worden 51 uh, wat samen een toppers. vandaag. Nou, ik heb ja. al gezegd: als jullie klaar zijn met de vis, kom alsjeblieft bij Zandstroom werken. Ik ja. vond wat geboren Zandstromers ja. Zo sociaal. Ja, dat zijn ja, ze ook leuk om even over te feesten. Ik ben echt heel gelukkig met het dorp Zandvoort, de saamhorigheid. Alle hapjes worden gesponsord. Door allemaal, ik zal het niet allemaal noemen, want dan ga ik er vast een vergeten. Ja. Maar allemaal mooie, prachtige horecabedrijven in Zandvoort. Ja. Superlief. Ja. Mensen met een Mensen groot hart. Mee, hè, ja, en dat heb je ja. nodig. Daar wordt de wereld echt mooier en leuker ja. Ja, van. Ja, ja, ik ja. ga even terug in mijn geheugen. Uh, de keren dat ik ook gewerkt heb. Want ik heb ook ja, natuurlijk. Ja, uh, je was collega. En als men dan aan die maaltijd zit voor te en ja, rijden. Ja. En iedereen dan op zijn eigen manier bijvoorbeeld worteltjes om maar een dingetje te noemen en de ene die heeft een worteltje en die maakt er prachtige kleine dunne plakjes van en de ander die zegt ja een wortel in vier is het ja, ook goed ja, helemaal goed prima en het is altijd goed ja, het is altijd goed het, het maakt niet altijd uit altijd het is altijd goed, ja, ja, goed. als dat maar de insteek is en, en ook van uh, je mag er zijn je doet er toe ondanks al je beperkingen als je niet meer kan praten maakt niet uit dan gaan wij op een andere manier kijken hoe kan je dan wel contact met elkaar hebben en het, het mooie is is dat, dat de groep het is echt een groep Geworden. Ze zorgen voor elkaar, ze helpen elkaar. Is er iemand die nee. heeft het dan weer heel moeilijk? Weet je wel, mensen zien dat. Uh, ja. En dat, dat ja, maakt het ook. Voor onszelf, omdat we werken iedere dag nog heel bijzonder. Ja, het is, er zijn kleine dingetjes. Ik, ik, ik weet, volgens mij is die mevrouw overleden ondertussen. Ik had een, wij hadden een cliënt en die woonde op het Venemaplein. Ja. en had gewerkt bij de KLM. Ja, mevrouw, ja, ja ik weet precies je waar ze zou ja. ja. Nou, die mevrouw heeft echt. Ja. Ik, ik weet niet ja. hoe lang de hak in het zand ja. gezet. Ja, ja, ja. Zo, nou dat ga ja. ik echt niet doen. En ja. dat wil ik helemaal ja. niets mee te maken hebben. Heel langzaam ja. ontdooid. Dus ik bracht elke vrijdag altijd een visje van de overkant daar. Want dat vond ze zo lekker altijd. Ook als ik niet aan het werk was. Ja. weet je, ja. dan, Want dat doe je dan, weet je. Ja. En die is uiteindelijk bij jullie gekomen. Ja. En die heb ik zien in de nou, Ik ondouwen. weet precies wie, maar dat, en, maar dat is wel weer een mooi voorbeeld. Sowieso is het belangrijk om het niet uit te leggen. Want mensen hebben een haperend brein. Dus begrijpen is kapot. Dus wij zeggen altijd, doe nou maar gewoon. Niet uitleggen, maar nee. gewoon gaan. Ja. En ik weet wel dat wij bij haar, we hebben haar continu de hemel ingeprezen. We hebben echt gezegd van, als jij bij de KLM hebt gewerkt, dan ben je gewoon ontzettend sociaal. En door dat maar de hele ja. tijd maar te benoemen bij haar, ja. werd ze ook socialer dan ja. ze aanval. Was. <laughs> mooi, dus dat was heel mooi ja, om mooi. te zien. En daar moet je wel hard voor knokken. Want ja, het, was het is niet één keer zeggen nee. van maar ja, blijven het doen. En, uh, ja, het was een dingetje. Ja, het was een hele bijzondere dag. Bijzondere visie ja, bijzondere voor bijzondere mensen. Ja, dat ja. Was ze zeker. Maar als je dat ja. kan blijven ja. zien, weet je wel? Ja. Ja. Dat ieder mens heeft schoonheid, ieder mens heeft kwaliteiten. Ja. Ja. Ja. Soms moet je flink zoeken, maar als je goed zoekt, dan komt iedere keer wat bovendrijven. Ja. Ja. Ja. ja, ik ben ja. super trots op die hele community. Ja. Ja. Echt. En je vrijwilligers, hè? Ja, super. De vrijwilligers. Maar ook de vaste medewerkers. Je moet het ja. echt wel een beetje in huis hebben om hier affiniteit mee te ja. hebben. En dat zit hem vooral in speelsheid, in losheid, in ja. een open mind. Ja. Ben je leerbaar? Wil je iets nieuws? Als je te vast zit in je opvatting, is het heel lastig. Dat is het moeilijk. Dan ga je mensen ja. zien als een doelgroep. En je moet eigenlijk mensen zien als, weet ik veel, een professionele vriend, je vader, je moeder, je zus, je broer, ja. medemens. Ja. Ja. En, en geen onderscheid maken. Uh, dus dat zeg ik ook heel vaak, zeggen we dat op de dag, we doen het samen. Ja. Samen wordt het feestje gewoon veel leuker. Want in je eentje is er geen klap aan. Nee, ja. zeker niet. Nee. En ze hè? We, we krijgen natuurlijk gewoon alle vrijheid om, om dit neer te zetten. Ook heel belangrijk om even te noemen. Want anders had het natuurlijk gewoon helemaal niet gekund. Ook financieel niet. En, en ja, we gaan gewoon lekker door. Ja. Nou, dat lijkt me wel, ja. ja, ja. Nou, de, de, we de vleurigheid die, die uh, straalt van de tafel... Vrolijkheid af, is alle... ook een hele mooie manier om mensen te bereiken. Hè? Als ja. mensen als het denken hapert. Ja. ja, doe dan iets met vrolijkheid. Met zintuigen, met lachen, spelen, lachen, met keten, energie, met lachen. lachen, lachen ja, met theater. En het is voor de familie, daar zijn wij natuurlijk ook voor, hè? Hartstikke lastig. Topsport. Echt, het is ja. topsport. Top topsport kan ik niet vaak genoeg zeggen. Ja, dus... Um... Helemaal goed, Irene is ondertussen de kaart aan het lezen ja, ik, die ik, ik allemaal meegenomen ja, heb. Het ziet er zo ongelooflijk <laughs> vrolijk uit. Deze foto is ook geweldig. Die ja, mooi he, met die ballonnen. Ja, die en die de deze, als mochten er mensen zijn die iets vracht. willen sponsoren voor het theatertje. We hebben prachtige flyers. Ja. Kunnen ze ophalen bij de club. Mocht je nog ergens een oude sok hebben liggen dat je denkt: hé, hey, ik vind dit een interessant project, ja. we willen straks ook buurtbewoners uitnodigen als dat theatertje er is. Die zijn sowieso welkom. Nou, nou, Helemaal goed. Het is echt... Nog even. Komen jullie toch ook een op het keer feest? Ja. Het is aanstaande ja. woensdag uh, 19 juni. Aanvang 11 uur. Einde 3 uur. Torbekkenstraat 13 Zandvoort. hier. Ja, en overkant, heel graag als het kan even aanmelden. aanmelden. Langskomen. Bellen. Telefoonnummer misschien even noemen. Ja, 023-891-3883. Kun je uh, bellen. En je kunt je aanmelden. Ik ga Via het e-mail even... e Zandstroom, ja, het e apenstaartje, zorgbalans.nl. Ja. Of even binnenlopen en zeggen, ik ben daar. Dan zetten we je op de lijst. Want we hebben ja. een beetje een inschatting of het er 80 of 100 worden. En dat is wel zo handig. Ja, het is trouwens 5 euro per persoon ja. toegang. Het ja. wordt contant betaald. Ja, absoluut. Okay. En dat is dan weer voor het theater? Dat, als dat je is dat geldt. voor het theater, want dat okay. is de sponsor. Dank jullie wel. Dank je wel, Hartelijk Hartstikke goed. Ja. Uh, ja, uh, Lana is nog net even aan het... Nee, Lana nee. zit de boterham te eten. We gaan een muziekje draaien en dan gaan we zo terug nee. naar Lana. Dat? Ja. Ik laat het even bij jullie af. Ja, dat is goed. Hè? Ja, top. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. in the car so come on let's ride to the liquor store around the corner the boys say they want some gin and juice but i really don't wanna be a buzz like i had last week i must stay deep cause talk is Like Angela, Pamela, Sandra, and Rita And as I continue, you know they're getting sweeter So what can I do? I really bag you, my lord To me, flirting is just like a sport Anything's fine, it's all good Let me definitely sing in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see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 Nou, leuk jongens. En we zijn uh, weer live nu, want we hebben Roy van Buringen aan de telefoon. Die uh, het is onderweg ergens. Waar ben je Roy? Ja, goedemiddag uh, Zandvoort. Ik uh, ben op dit moment op het uh, kerkplein uh, waar de zusjes een, uh, ja, een meet and greet uh, geven. Er zijn behoorlijk wat kinderen die uh, op deze meet and greet uh, af zijn gekomen om een handtekening te vragen. Om even op de poten te gaan. Misschien een klein kledingstuk te kopen van natuurlijk het merk Reinders. ...gevestigd is in Zandvoort. Waar we natuurlijk als Zandvoorters... ...best wel trots uh, kunnen zijn. De, de, het evenement 24 uur... ...is natuurlijk een verbindenis... ...tussen Zandvoorters, organisatoren... ...en natuurlijk ondernemers. Wat uh, natuurlijk een heel mooie verbindenis is. En dit is ook maar weer... ...een ding wat men laat zien... Van ...dat Zandvoort toch verbindt met elkaar. En uh, daarom is deze mytiglied... ...ook extra leuk, want de rijdenzusjes ...zijn in Nederland uh, behoorlijk populair. Ze krijgen natuurlijk een hoog kantoor in Zandvoort-Noord. Uh, dat, dat laten ze zien. Uh, op dit moment wordt die uh, Meet and Greet gegeven bij Sektime. Het is ook te zien: Sektime met twee winkels naast elkaar. En waar de vlaggen van de Reinders staan, daar is de Meet and Greet. Dus uh, iedereen is van harte welkom om uh, even op de foto te gaan met de Reinders zusje of een handtekening Precies, te vragen. Want om twee uur moeten ze uh, als, een, als een speer naar het Badhuisplein vanwege de opening. Dus nu nog naar de kerkstraat bij Sektime voor de Meet and Greet met de Reinders susje -sus. Ja, zeker okay. weten of de naam, want dat is tot drie uur. En om uh, half drie hebben we zometeen uh, namens Julia hebben we een interview met de Rijnderszusjes. Oké, okay, dat is prima. Maar dat is uh, in het volgende uur en dat mogen ja. jullie uh, overnemen. Goed, zeker. dankjewel Roy. Zie je okay, straks. Oké, alsjeblieft. We hoi. nemen het graag over. hoi. Hoi. hoi. Hey. Nou, en nu zit bij ons Lana Lemmens. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Lana. Lana. goedemiddag. Ik moet even heel erg nadenken steeds dat ik goedemiddag zeg en ja, niet goedemorgen, Wat wij zo gewend zijn als goedemorgen. Ja. Zandvoort Zandvoort. We staan nu goedemiddag Zandvoort. Het is nu Goedemiddag ja, wel, hè? Het is bijna wel, ja. Nou. Lana, nou. ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ik, uh, wij zijn al een tijdje begonnen hoor. Vanmorgen ja. om zes uur was de eerste activiteit al. Was je erbij? Nee, ik was er zelf niet bij. Er was wel iemand van ons bij, maar we ja? hebben het een beetje verdeeld. En, um, uh, dus ik was niet bij die activiteit. Maar ik heb wel vanmorgen bijvoorbeeld al uh, vroeg met de KNRM meegevaren. Oh, nee. uh, we hebben net uh, met een groot deel van ons team het moordspel gespeeld. Ja. En ja, de, uh, heeft al iemand van ons uh, uh, gegolfsurfd. Uh, nou, de, de wandeling, de bunkerwandeling. Uh, uh, nou, nu is natuurlijk, ik, volgens mij hadden jullie het er net over, uh, de, de meet and greet met de Reinderszusjes. Ja, ja, zeker. Uh, we hebben het kaasproef al gehad. Ja. Uh, we zijn uh, eigenlijk overal wel eventjes uh, uh, Even langs gegaan. Deze, ja, of meegedaan, nee. of in ieder geval ja. langs gegaan. Ja, ja. ja nee, we hebben, ik heb zelf meegevaren. Heb je we wel de... geen last van de regen? Uh, bij die nou, de die ochtend, het, het heeft natuurlijk wel echt heel hard geregend. Dus we hadden ook wel afmeldingen. Mensen die zich wel hadden aangemeld, maar zeiden ja, sorry, maar we gaan niet, uh, of we gaan niet uh, met nee. de, de, de wandeltocht mee in de duinen. Of voor de KNRM hadden twee mensen zich afgemeld. Maar daarentegen was bij de tweede groep, die was twee keer zo groot uh, oh, okay. als dat aangemeld was. dus. Uh, okay. En ze hebben de wandeling van morgen die van 6 uur wel iets ingekort, omdat het, het regende echt het grote, hè? heel ja. hard. Ja, ja, ja, ja. Maar, het is nu droog en het zonnetje schijnt en volgens ja, mij wordt het ja, ja. alleen maar mooier. Ja, dus uh, ja, ja we hebben, je hebt nou eenmaal van alles uh, te plannen, maar het weer ja. niet. En, uh, nee, dat is ook zo. Ja. dat is wat het is. Ja. Maar er is ook zo ontzettend veel te ja, doen. Ja, het is echt zo leuk. Ik word er echt heel vrolijk van. En wat ja. ik heel leuk vind, ik was vanmorgen dus bij uh, de KNRM en daar was ja. een uh, meneer met zijn dochter. En die gaan binnenkort in Zandvoort wonen, we wonen nu in Haarlem. En die zeiden dus ook, ja, we komen nu de hele dag allemaal dingen doen. Want het heet Ontdek Zandvoort. En we gaan hier wonen en we willen graag alles ontdekken. Ja, heel en, leuk. ja, ja. en mensen uit Amsterdam die benieuwd waren naar... Hè, zo is ja. het natuurlijk ook opgezet. Het is ja. een, een evenement wat in Amsterdam al was. Ja. Bedoeld om voor eigen inwoners ja. hun eigen wijk beter ja. te leren kennen. Ja. Nou, en in dat verhaal zijn wij meegaan als een wijk tussen aanhalingstekens van Amsterdam. Dus we hopen dat inwoners van Zandvoort, maar ook inwoners van de metropoolregio Amsterdam... Ja, naar Zandvoort komen en Zandvoort beter leren kennen. Ja. Nou, ja, je komt vandaag een... over het circuit fietsen, iets wat zo, niet, normaal niet zomaar kan. Meevaren met de KNRM kan zomaar niet altijd... Uh, nou, zo zijn er oh, nog heel veel andere mooi, dingen ja. die je normaal ook echt niet kan doen. Dus dat nee. is wel echt heel bijzonder. En bijna alles is gratis. Dus dat is natuurlijk ook is heel, heel erg leuk. leuk. Ja, heel laagdrempelig. Ja, ja, ik kreeg net ja. alweer filmpjes door uh, toen ik dus bij het moordspel zat. Toen uh, waren collega's van mij een rondje over het circuit aan het fietsen. En uh, ja, hartstikke leuk. Hartstikke bijzonder. Hebben u het moord kunnen oplossen? We hebben de moord opgelost. Oh, <laughs> maar er wordt nog twee keer iemand vermoord. Dus mensen kunnen oh, nog gewoon... Moord... Ja, maar het is wel echt heel leuk. En ja, waar is dat? in het Center Parks Hotel, uh, er is er nu eentje, die gaat om twee uur van start. Dus daar zouden mensen misschien nog als te snel zijn zich aan kunnen melden. Maar anders is er nog één om vijf uur. Oké. Okay. En ik vond het in ieder geval heel leuk. Wij hebben het met een team gedaan. En uh, we vonden het heel erg leuk. Ja, ja nou, spannend. Ja, bijzonder ja. ja leuk. zeker. Nou, dit is weer een, een behoorlijke opsteker voor uh, Zandvoort. En die, die zijn er al heel veel, vind ja. ik. Hoort ja, ja we doen ons best. En daarom is het ook heel erg leuk. We zitten natuurlijk nu bij, uh, bij App Vloed, Amsterdam Beach Hotel. En ja, hier voor de, de deur, je hoort het ook op de achtergrond, wordt uh, hard gewerkt. Ja, aan uh, nog zo'n mooi evenement wat in dat 24 uur uh, past. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Je ziet dat Zandvoortse ondernemers echt hun best doen om Zandvoort uh, ja, van hun beste kant te laten he? zien. Ja, er zijn er echt mee. heel veel ja. die meedoen. Ja. Ja. En uh, hier op, de, op het Badhuisplein, en ik ben zo blij, want zij beginnen volgens mij officieel om twee uur. Ja. Dat het nu gewoon droog is en uh, ja, ik hoop dat er heel Tot. veel mensen daar oh de, naar het festival ja. hard nog ja. gaan, ja, nou, gaan nou, komen. Dat ja, denk ja. ik ook ik wel Ik denk hoor. dat dat wel gaat lukken ik denk ja. dat lijkt mij ook. Nou, jullie hebben er heel lang aan gewerkt hè? om dit te krijgen. Nou, voor elkaar het is wel leuk, want wij He? hebben in, um, moet ik het even goed zeggen, uh, oktober, november uh, 2017, zijn wij met het idee gekomen om, uh, om dit uh, eens nader te onderzoeken, hoe ze het in Amsterdam doen. En uh, wij doen altijd conceptontwikkeling, dus we gaan echt, echt met elkaar onszelf twee dagen opsluiten en dan allerlei dingen bedenken waarvan wij denken dat hoort bij Zandvoort en dat kent niet iedereen. En toen heeft het heel even stilgelegen en toen zijn we eigenlijk heel snel bij Amsterdam Marketing. Want dat is degene die dus in Amsterdam het evenement organiseert, hebben we ons gemeld van nee, wij willen dit ook. Want uh, we willen graag uh, onszelf uh, profileren. En toen zei ze, nou dat is goed, maar ja, toen was het voor 2018 uh, te kort dag. Dus toen ja. hebben we toen al gezegd, oké, okay, dan gaan we het in 2019 op de agenda zetten. Dus we weten het al een tijdje en er is ook echt wel wat voorbereidingen af, vooraf gegaan. En nu is het er dan eindelijk. En uh, ja, we zijn wel heel erg blij. Ja. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Jullie mogen trots zijn. Nou ja, dat, dat, dat ben ik ook op, uh, op, uh, op ons team. Maar ook echt op Met de elkaar. ondernemers. Want ja. die hebben ook echt hun nek uitgestoken. Ja, ja dat, is toch, dat blijft toch wel een, een bijzonder ja. fenomeen. Dat, de, of, fenomeen is het niet. Maar het blijft wel heel bijzonder dat er zoveel ondernemers in Zandvoort zijn... die zo sociaal nee. denken. Hè, die, die in ieder geval altijd bereid zijn om, nou ja, om mee zeker. te gaan. En, uh, en, maar ik durf ook te zeggen... Doordat de gemeente Zandvoort en Zandvoort Marketing ook echt wel heel Goed hard aan trekken. Ja. Ja. Echt wel ja. ons best moeten doen. Want het is niet altijd dat als bij het eerste mailtje dat iedereen zich spontaan uh, in nee, grote getalen, getalen aanmeldt. Daar nee. moeten we echt wel even aan trekken. Ja. Ja. Maar dan uiteindelijk, met, met z'n allen hebben we toch dit neergezet. Ja, en dat ja. is gewoon is, heel leuk. Het ziet er top uit. Zeker, zeker, uh, zeker. Het ziet, er zeker, het ziet er echt top uit. Het is een ja. prachtige tijd. Maar het is nog lang niet voorbij. Want we zijn nog lang niet door de 24 uur heen. Het moet beginnen. Nee, het moet zeker. Nee, nee, nee. Het is al ontzettend. Is het is vanmorgen begonnen? Nee, ik bedoel het, uh, het feest. Ja, maar plein. ik zit hier voor 24 uur. Dat duurt 24 uur. Ja, ja, is vanmorgen om 6 uur begonnen. Gelijk. Maar het is dus nog lang niet afgelopen. Nee. Dus ik zou ja, zeggen, um, kijk even op de website 24uur.nl slash Zandvoort. Ja. Of kijk even op Facebook. Of kom gewoon hier gezellig ja, naar het Batasplein. Daar is het festival hard. Kan je ook een programma nog krijgen. En um, ja, ga zeker nog wat leuke activiteiten doen. Ja, absoluut. Helemaal goed. Nou, dankjewel, nou, Lana, dankjewel. Lana voor je jullie komst. bedankt. Ja. En ik zeg succes su su su vandaag. Met, uh, Gaat het lukken jullie ja. ook en veel plezier met alle dingen die ja, jullie nog gaan doen. Zeker. Dankjewel. Nou, we gaan nog een paar uh, dingen opnoemen. Op ja, we hebben niet alles gehad. In de, ja, het eindpunt van, het, uh, van de agenda moeten we nog doen. Want wat we graag willen zeggen is dat het Rode Kruis Zandvoort is op zoek naar collectanten. En uh, uh, nog, zij hè? collecteren van 16 tot 22 juni. Dus daar kan nog steeds voor aangemeld worden. Ja. Dat kun je doen via e-boy. Dat is e-boy met een i ja. aan het einde. Het Rode Kruis of je kunt bellen naar een mobiel nummer en dat is 06 15 53 1239. Dus ik herhaal, Rode Kruis Zandvoort is op zoek naar collectanten voor de volgende week dus, hè, voor de aankomende week. Ja. En je kunt je aanmelden of informatie krijgen bij e-boy, dus nee, e dat is Eduard, Bernard, Otto, Otto, Isaak. Het Rode Kruis.nl of je belt naar 123. Nou, dat is heel belangrijk hè, die collectanten. Zeker. Zonder collectanten lukt het allemaal niet. Lukt het nooit meer, nee. Dan hebben we nog de eerste maandag van de maand... de nabestaande groep bij ook Zandvoort. Van half twee tot drie. Ja. En elke eerste dinsdag van de maand... Dan heeft men om half elf een digitaal spreekuur. En dat is voor al uw vragen over de iPad, het tablet, smartphone en zo. Uh, bij ook Zandvoort, dat is in de Flemingstraat. En een beetje, daar is mens, veel belangstelling Daar is heel voor, veel belangstelling hoor. voor. Maar er is ook zoveel te doen bij uh, het pluspunt in Zandvoort. Ja. Want de, het pluspunt in Zandvoort, dat is dus op uh, de Flemingstraat 55 ja. in maar Noord. Ook in uh, de Blauwe Tram. En tegenwoordig hebben we, ja. is er een nieuw punt waar men ook terecht kan is dus voor de mensen die het moeilijk vinden om naar noord te gaan. Die kunnen dus dichtbij. dichtbij bij de blauwe tram. Dus je gaat bij de bibliotheek naar binnen. En dan kom je kom vanzelf, vanzelf bij de, de balie terecht. terecht van uh, de blauwe ja. tram. Ja. Dan is er elke vrijdag ook nog steeds de medische gymnastiek bij Pluspunt. En dat is uh, van kwart over negen tot kwart over tien ochtends. Nou, ook in de Vlemingstraat. Ja. En de informatie kun je krijgen bij www.pluspuntzandvoort.nl. En daar staat ook echt alles op, ja. op deze site. En er, en er en gebeurt wat hoor, want er is heel veel bij Pluspunt te doen. Zo is er ook uh, elke eerste en de derde maandag van de maand van twee tot vier... Uur supportgroep in de blauwe tram en je kunt je daarvoor aanmelden via info.depressievereniging.nl Goed, nou, uh, wij hebben nog uh, een paar minuten de tijd. Hebben, kunnen uh, wij nog iets melden? Eerst, voor zullen we het laatste stukje nog even melden over wat er te doen is? Ja. Dus uh, ik begin, van twee tot vier kun je terecht bij Tea, Chocolate and More... om daar de droom van Zandvoort te proeven. En ik kan u verzekeren, als ik hier zo meteen om twee uur op het plein geweest ben... en ik, rij, pardon, ik loop naar huis, dan ga ik wel via Tea en Chocolate om even te gaan proeven daar. Dan als, hebben wij ja, nog. Om, om twee uur hebben we dan die, uh, de, de kunst, hè, om van, van afval kunst te maken... in het Zandvoortsmuseum, dat hebben we net uh, verteld... Je kan weer de hele dag trouwen hè? Op het, uh, bij Meijer aan zee. Precies. en Dat om is twee ook uur, altijd wel leuk. Ja. Om, vanaf twee uur kunt u cocktail shaken bij de Bols Pop-up Bar bij het Festival Hart. Dat hier, is hier op het, overkant, op het Badhuisplein. Uh, ja. En uh, om twee uur gaat, uh, wordt het uh, geopend, het festival. Officiële opening, opening is om twee uur. Uh, het begint al vol te lopen trouwens, hoor wethouder. op het plein zie ik. Ja. En um, daar komen diverse artiesten treden op. Uh, nou, live. Ja. De prachtigste Zeker. namen. Dan hebben wij en, om drie uur nog een speciale wijnproeverij bij Ayuma Beach op de boulevard Barnaar. Ja. Daar hebben zij hun eigen geïmporteerde wijnen en die kun je gaan nou, proeven leuk. daar. Leuk, ja, dat is wel ja. een heel leuk idee. Ja. Nou, nou volgens mij zijn dat zijn de mededelingen. Ja. Ik denk dat het, We hebben nog wel tijd zometeen voor muziek. Maar we gaan. We gaan afsluiten. We gaan we beginnen even met af te sluiten. We beginnen eerst te zeggen dat wij volgende week weer gewoon. Goedemorgen Zandvoort hebben vanuit Hotel Hoogland. Van 10 tot 12. Dus reguliere, reguliere tijd. Reguliere gewoon. tijd. Zoals ja. het altijd is geweest. Ja. De techniek deze week was in handen van. Thomas, Thomas en, en ook de muziek, muziek trouwens. Muziek, uh, Thomas heeft ons uh, uh, nieuwe oude muziek uh, voorgetoverd. <laughs> nee, en nee, ik maar, moet zeggen, ik vond het heerlijk wat je hebt ja, gespeeld, was uh, Thomas. Dankjewel. je wel. Lekkere swingende muziek die gewoon uh, meetelt uh, in deze gezelligheid. Ja. En uh, de redactie deze week, uh, was, was die van Gert van Kuik? Gert van Kuik ja, nog steeds ja, ja. mee in de redactie. Ja. En de eindredactie was in handen van Gerry Rutte. Ja. Nou. De koffie die werd verzorgd vandaag door Rick van Schie. Dankjewel Rick. Voor de thee en de koffie. Uh, uh, presentatie Gerry Rutte. Ja, Irene Diagen. Ja, Dankjewel. Vanuit deze locatie. Vanuit deze locatie. Uh, het Amsterdam Bitshotel. Het Amsterdam Beach Hotel, Beach Hotel, uh, uh, men, men gaat door he, hier. Ja, dus, tot vanavond uh, laat. Tot vanavond ja. laat. Dus als je zin hebt om radio te komen kijken en luisteren. Kom dan vooral. Als je even wil uitrusten of even wil zitten naar het Amsterdam Beach Hotel. En voor de rest, ja. ga vooral naar het Badhuisplein om daar mee te maken wat er allemaal gaat gebeuren vandaan. En er komen dus nog programma's hiernaast. Hè? Hierna, komen er hierna zijn er de nog de een de aantal de programma's. programma's. Ja. Thomas, weet jij nog welke programma's er nog speciaal hierna komen? Kun je nog wat benoemen? Nou, ik weet dat na ons zo meteen van 2 tot 5 zit Rob en Jaap. Rob, Rob Harms en Jaap Koper. Ja. En uh, okay. die gaan ook van alles behandelen en doen. En... Nou ja, er is van okay. de er is Precies. Dan rest ons u een fantastisch en fijn ja, en prettig fijn weekend, en vooral een zonnig weekend te ja. wensen. Ja. Okay. En graag tot volgende week tot bij volgende Hotel, week. Hotel Hoogland. Weekend. Dag.